schoon begin van de show op deze mooie zondagmorgen. George Harrison en Something. Welkom bij de zondagmorgen van GoFam. Een lekker show met veel mooie muziek. Dat gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Eerste uurtje van de show doen we lekker rustig aan. Dus uh, ja, gewoon easy op de zondagmorgen. Straks naar 11 uur gaan we wat meer herrie maken. Blijf bij me, want we hebben behalve mooie muziek ook een paar leuke onderwerpen in de show. Dus stay tuned. Hier is Andrew Gold met Stay Toepasselijk. It's teary voor deze zondagmorgen. En ervoor Andrew Gold en and Stay. Straks in de show gaan we het hebben over uh, giftige mineralenolieën in voedingsmiddelen. He? Kan dat nog tegenwoordig? Toch alles is al onderzocht en bekend. Hmm, schijnt toch iets anders te leren. Je gaat het straks horen hier bij Govem. Maar eerst ademsgewijs. Ik mis jou. Goedemorgen. Zou komen dat ik nacht niet bij je kan zijn Net doet me pijn, zelfs in mijn dromen Ligt je bij mij, ik doe mijn ogen open Ben ik alleen, ja jij zat in mijn hoofd Lacht niet, dame steeds schat, ik blijf daar denk ik weer Had ik maar verteld wat ik voor jou voelde Want dan was je nu hier Zonder jou geen leven voor mij Kon ik maar terug in de tijd En zeggen dat het me spijt Ik blijf thuis op je wachten Wat ik mis die Warme nachten met jou Ik mis jou Jij bent zo ver weg van mij Als je hier bent voel ik mij pas vrij Waarom maak je mij zo lauw? Want ik mis jou Vertel me nou wat er is gebeurd Waarom ging je weg zonder brief of woord? Je hebt een plane gepakt naar een ander oor En liet mij hier zitten Zonder jou ga ik ten onder Bezorg me een wonder Geef toe, het is toch zonder Nee, ik kan niet zonder Waar blijf je nou? Want ik mis jou Ik mis jou je noem bij mij. Je, je, je noem maar hier bij mij. Arme volk mij, zo. Arme mij, zo klein. Va men niet alleen. Ik mij, ik ik mij, ik mij, ik mij, ik ik mij, ik ik mij, Mis je elke dag, samen voelden wij geen pijn In je armen voelde ik me fijn, kon ik maar even bij je zijn Schatje, was jij nu maar hier, dicht Schatje, bij mij Zo, voel me zo rotje, het een deel van mijn hart genomen Zomaar heb je mij bekeerd, alleen maar één vrouw heb ik nodig Andere vrouwen zijn overbodig ik schrik me dood, de telefoon gaat en ik hoop dat jij het bent, want ik mis je zo Ik mis jou, was je namelijk nou niet jou. bij mij. Was je maar al hier met mij, zo klein. laat me niet, laat me niet, niet alleen, alleen. Ik mis jou, Oeh. ik mis jou, jij bent Waarom? zo klein Yeah. van Arnhems Gewijs, maakte ze dus alweer zo'n 23 jaar geleden. Ongelooflijk, zo lang geleden al. En je zou denken, ze kunnen het vandaag gemaakt hebben, dat ik mis jou. Mooi van hoe, ik, hoe, hoe, hoe <kliek> hoor je nu nog een beetje, Mad About You uit 2000. De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM. Wij zijn hier lekker aan de koffie, en we hebben er een Kano bij Ja, zonder roeispannen. Dat dan weer wel. Maar wel met een amandel erop. Heerlijk. Zoet. Slecht voor de lijn, maar wat kan het schelen? When you're cold and lost. And your dreams turned into dust. you share it with someone it doesn't mean much do you share it with someone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 Tu as mis à l'index Le blanche, blanc, nous gris bleu Mais pour moi, wase hardie. Kom te dier Adieu En heaven and birdie ervoor met open hearts Hoe romantisch wil je het hebben op de zondagmorgen niet waar uh, straks een wat minder vrolijk onderwerp hier in de show. We gaan praten met Foodwatch over ja, giftige mineralenolieën in voedingswaren. Dat kan toch niet, zou je denken. Het kan dus wel, je hoort er straks meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Earth, Wind en Fire op deze mooie zondagmorgen. That's the way of the world. So... We gaan het hebben over giftige mineralenolieën die in voedselproducten zitten. Hoe dat precies zit, dat ga ik vragen aan Elif Stepmans, is van de voedselwaakhond Foodwatch. En uh, ja, misschien wel erg bezorgd. Elif, welkom. Dankjewel. Uh, ja, waar hebben we het over, of we het over giftige minerale olieën hebben? Ja, minerale olie, dat zijn olie die je bijvoorbeeld van een verpakking, zo door de inkt bijvoorbeeld, in je voedingsproduct kan krijgen. Dat zijn ook olie die worden gebruikt bij walsplaten bijvoorbeeld. En die kunnen in onze voeding terechtkomen. En de mm -hmm. laatste jaren is er daar al heel veel discussie rond, want die zijn mogelijk kankerverwekkend. En dit is niet de eerste test die we gedaan hebben. We zijn er eigenlijk al sinds bezig, sinds uh, 2015. Mm -hmm. En dan vonden we die olie terug in rijst, in conflicts enzovoort. Yeah. En een paar jaar geleden zelfs in babymelk, dus babypoeder, yeah. die je van die blikken kan krijgen van uh, Nestlé enzovoort. Mm -hmm. En uh, dan gelukkig heeft de Europese Commissie gereageerd. Ze zijn dan in actie geschoten en ze hebben ook een maximumwaarde vastgelegd. En dat is dan 1 eh, microgram eh, per kilo die er maar mag inzitten. Maar voor volwassenen is er eigenlijk nog niet zo'n grens aanwezig. Eh, en dus wij vinden natuurlijk ook belangrijk dat kinderen worden beschermd, maar ook alle consumenten. Dus wij hebben nieuwe onderzoeken gedaan en helaas weer eh, hele grote levels van die olie teruggevonden. Ja. en eh, Met name in Nederland in de bouillonblokjes van Knor. Oké, okay. maar waarom stoppen die fabrikanten er dan in als het zo slecht is? Ja, dat zijn eigenlijk uh, olie die tijdens het hele productieproces erin kunnen belanden. Uh, en de fabrikanten hebben niet altijd de juiste detectiemiddelen of de uh, juiste labanalyses om die mineralen olie te detecteren. Mm -hmm. En de bewustwording is ook nog altijd niet hoog genoeg. Dus eigenlijk, eigenlijk moet er een veel beter risk management komen bij die handelaren. En moeten er ook echt maximumgrenzen worden vastgesteld, dat het voor iedereen duidelijk is: uh, deze olie horen niet in onze voeding thuis. Nee. Dit kunnen we er tegen doen. En, uh, als het wel besmet is, moeten de producten onmiddellijk uh, teruggetrokken worden uit de markt. Ja, of die olie eruit. Of die olie eruit, ja. Ja, ja. ja. ja ik weet niet of dat uh, invloed heeft op de smaak en zo. Uh... Ja, normaal is het echt geen smaak. Het zijn eigenlijk echt dingen die er als fout in komen, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld ook, um, we zijn onlangs op te weten gekomen dat bij uh, palmolie uh, mm -hmm. in producerende landen, gooien ze de noten van de palmolie vaak stuk op asfalt. En zo komt er toch ook filtertjes, ja, kleine, oh, okay. kleine microgrammen van die asfalt kan terechtkomen binnen die olie. En dat is ook een vorm van minerale olie. Ja, ja. Nou is er dus, de Europese Unie zei al, die is daarmee bezig. Uh, maar ja. jullie willen dat graag ondersteunen en uh, wat krachtiger naar voren brengen. Zeker, ja. Uh, bij de Europese Commissie zijn we nu, we, hebben, we zijn in contact met hen, we hebben allerlei brieven gestuurd, we hebben ook een e-mailactie gestart en we vragen aan zoveel mogelijk consumenten dit te ondertekenen en die mails die gaan naar de Europese Commissaris voor Voedselveiligheid. Mm -hmm. En wij hopen dat hij dan zo vlug mogelijk actie onderneemt... om samen met de lidstaten een maximumgrens uh, voor olie in voeding te bespreken. Wij willen het liefst nul olie ja. in voeding natuurlijk. En om voor een recall te zorgen. Dus dat de producten die besmet zijn, zoals die bouillonblokjes van knor... Uh, ja, niet meer terechtkomen bij de consument. Ja, en, en wat zou je ervan krijgen als je die olie wel consumeert? Want het gebeurt het natuurlijk nu wel. En zijn er mensen die daar ziek van worden? Of hoe zit dat precies? Wel, het zijn eigenlijk lange termijn effecten Het kan genotoxisch zijn en mutageen. En het zijn ook maar bepaalde soorten van die mineralenolie, bepaalde productgroepen, die dat kunnen veroorzaken. En ze zijn nu nog heel erg aan het onderzoeken welke eh, van die oliën schade kunnen toebrengen. Mm -hmm. En wij vinden het heel belangrijk, zolang dat onderzoek nog gaande is, en zolang dat ze we er wel heel sterk van verdacht worden kanker te kunnen veroorzaken, op lange termijn of op korte termijn, dat er heel voorzichtig mee omgesprongen wordt, omdat voedselveiligheid natuurlijk heel erg belangrijk is. Ja, de oproep is duidelijk. Hoe kunnen mensen die oproep waarmaken door naar de website te gaan, neem ik aan? Klopt, dat is de website www.foodwatch.nl En daar op de homepage zien allerlei artikelen over olie en ook een oproep om onze actie te ondertekenen. En dat kan via de website ook? Internet. Ja, nou dan is het wel duidelijk eh, dat we moeten kijken hoe de fabrikanten bewogen worden om die oliën te verminderen. Of nou ja, zoals jullie zeggen, tot nul te brengen. Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Het is inmiddels duidelijk. Dankjewel Elif Stepman van de Voedseldakont Foodwatch voor de giftige mineralenolieën die in voedingsproducten zitten. En kijk even op die website om ook die petitie te ondertekenen. Dank. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. try Hartverwarmende muziek hier bij uh, Hartverwarmende muziek van The Rolling Stones, natuurlijk, uit 1973. Angie. En dat hartverwarmende kunnen we wel gebruiken, want het is buiten een beetje waterkoud, dus 5 graden. Het gaat oplopen tot een graad of 7. Dan zal het wel weer 9 graden zijn in Westdorp, hè? zo doen ze dat daar. En, uh, <laughs> ja, dit is toch zo. Dus uh, het is misschien wel een weertje om toch handschoenen te dragen vandaag. Oh ja, je hoorde ook nog iets moois van Steve Winwood voor de uh, Rolling Stones. Back in the high life again. Natuurlijk. Het is even kijken. Alweer zo'n uh, 13 minuten uh, voor uh, 11 uur. Wat schiet de tijd op? En we hebben zulke prachtige muziek meegenomen. En zo romantisch. Je zou er bijna bij gaan zwijmelen. Romantische muziek van Michael Bublé. Hmm. Ik vond het hoor.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 Con hoor hoorde hier bij uh, GoFam This Love of Mine. Lekker. En Roxy Music met More Than This. Zo, aan het einde van het eerste uur van de show. Over enkele ogenblikken tijd voor uh, mededelingen en daarna het nieuws en de weer. En dan ben ik weer bij je terug. Gezellig voor het tweede uur hier bij GoFam. En dan ga ik weer lekker muziek voor je draaien. En onze razende verslaggever Jeroen van Gent komt ook weer voorbij. Want die heeft een reportage gemaakt op straat. Hij stelde u impertinente vragen en u gaf gewoon een antwoord. Belachelijk hè? Maar ja, het is wel zo. Tot besluit van dit uur Fields of Gold van Sting. En daarna nog wat shampoo muziek van John Barry. Wat mij betreft tot zometeen. As the sun goes down among the few...